Uur. Dit is Eewout de Jong met het NOS Journaal. De aandelenkoersen zijn vanmorgen sterk gedaald... als gevolg van het coronavirus en de gedaalde olieprijs. In Amsterdam opende de AEX 7,5% lager. In Londen was de daling ruim 8,5%. De aandeel Shell werd 22% minder waard. De olieprijs is sterk gedaald door ruzie over de productie... tussen Saudi-Arabië en Rusland. De gevolgen van het harde toeslagenbeleid bij de Belastingdienst waren al jaren bekend bij minister Ascher en staatssecretaris Wiebes. Volgens de onderzoekssite Follow the Money waarschuwde ambtenaren al in 2014 dat ouders door terugbetalingen in grote financiële problemen konden komen. Ouders die fouten maakten met de toeslag voor de kinderopvang werden gezien als fraudeur. Ze moesten veel geld terugbetalen, ook al waren de fouten niet ernstig. Vanwege de kwestie stapte staatssecretaris snel in december op. Het eindrapport van de commissie donder die de kwestie onderzoekt... verschijnt donderdag. Vier op de tien oude huizen zijn op koude dagen niet warm te krijgen zonder gas. Energiebedrijf Inexis zegt dat vooral huizen van voor 1980... te slecht geïsoleerd zijn om elektrisch te verwarmen. Een motto dat iedereen van het gas af moet zou dan ook ongenuanceerd zijn... Netbeheerders zeggen dat ze daarom niet van plan zijn om oude huizen van het gas af te halen. De netbeheerders zijn met gemeenten in gesprek over aanpassingen aan het gasnet en de overgang naar duurzame gas of waterstof. De Rabobank verwacht dat de economische groei in Nederland door het coronavirus halveert. Maar als het lukt om het virus in te dammen is er geen blijvende schade. Op wereldniveau krijgt de economie flinke klappen. Ook daar verwacht de bank halvering van de groei. En als er echt een wereldwijde corona-epidemie komt... is bijna helemaal geen groei meer. Het weer nu en dan een bui, later droger en meer zon. Het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag vaker droog. Vrij veel wind en 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Er zou ook een hotel gebouwd worden op uh, de plek naast het casino. En dat geeft natuurlijk weer allerlei uh, bedenkingen in Zandvoort van hoe groot en waar. Aangeschoven is uh, Martin de Boer van Corendon en die, uh, die praat ons bij. Nou, welkom in Zandvoort als eerste. Dank u wel. Um, Mijn tweede uh, thuis inmiddels. Inmiddels? Ja. Bent u zo vaak aanwezig? Ja, we zijn niet vaak op dit moment.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 Corindon, na, na het uh, het Corendon House. House. Het wordt een verzamelplek. Uh, en waar we echt uh, ja, culturele activiteiten. En uh, ja, voor de zorg. Uh, tot de ouderen bij elkaar kunnen komen. Tot de lokale verenigingen dat kunnen huren. Of uh, daar kunnen ja. vergaderen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de bedoeling na het, het hele Formule 1-circuit. Uh, nou, daar kan ik mezelf wel inkopen, Maar meneer Oeslo is een Zandvoort-fan. Absoluut, ja. En is dat dan ook de keuze geweest? Ja. ja, dus dat is echt toen, ja, we hebben ja, altijd wel uh, aangegeven. Ik kom zelf uit Volendam. Het was of uh, een hotel in Volendam, uh, maar uiteindelijk wilden we heel graag een hotel aan het strand. En uh, ja, uh, meneer Oezel was altijd uh, fan van Zandvoort. We zijn hier uh, meerdere keren geweest. En toen deze uh, ja, kans erbij kwam dat we daar grond konden kopen voor een hotel, toen was hij eigenlijk gelijk uh, klaar. Ja, klaar.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 Uh, daar hebben we over nagedacht. Uh, ja, optimale ruimtebenutting, maar wel alles op uh, een ja, goede manier neerzetten. Zouden jullie een vaste strand aan het willen hebben? Ja. En Gaan jullie daar ook nog voor?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 Wij zijn 40% gedaald in boekingen. Um, ja, het is, wij merken dat echt elke dag nu. Er is heel veel uh, angst. Mensen wachten allemaal af. Um, ja, dat, dat merken we niet alleen in de boekingen, maar ook gewoon in het bezoek aan Amsterdam. En dat, is, uh, ja, dat is heel pittig.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 Dus zonder of met coronavirus zit Ja, vol. nee, ja, kijk, uh, wat ik begrijp is het coronavirus... Uh, nog niet heb, op is, is, is nog niet op de cursus maar maar <laughs> houdt ook niet zo van de warmte. Dus we hopen nu, het wordt eindelijk lekker weer. Maar, uh, nee, zo, ja, daar nog niet. Um, en we zitten vol, ja. Dus we zijn heel, uh, heel tevreden. Ja, wij ook met Corondon in Zandvoort, Cor? Ja, Ja. Ja, toch? Ja, ik heet kort. Ja, kijk. Dat en is, dat vroeger, vroeger mijn hadden, bij, dus ja. hadden we ook nog Don erbij. Ja. Dus we hadden wel Cor en Don Harder ja, hier. Dus hadden we hier is, al zetten. Dat was voor ja. jullie bekend werden. Ja. En, meneer de Boer, ontzettend bedankt voor uw uitleg. Ja. Uh, wij hopen zeker nog een keer uh, met u te praten als het hier uh, open ah, absoluut. is. Absoluut. Jullie zijn dus. uh, natuurlijk altijd van harte welkom. Ik denk uh, iedereen is antwoord om even te komen kijken straks. En uh, ja, als er ideeën zijn, ondernemers, mensen... Uh, Benader ons. Uh, we staan open voor alles. Uh, wat Hoe zijn kunnen. jullie te benaderen? Ach, uh, ik ben altijd via martin.corendonotels.com okay. te benaderen. En mijn uh, gegevens staan overal. Dus uh, iedereen kan mij... Uh, en anders, nou, nog via Marketing Zandvoort hebben ze ook nog wel ja, een, uh, een brug. Ja hoor, je hoeft niet via andere mensen... Nee, wij, kunnen, nee, nee. wij zijn rechtstreeks Oké. Okay. Dank voor de komst. Dank voor jullie uh, voor de, uh, de uitnodiging. Ja. Uh, graag tot de volgende keer. Dank je wel.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 ...en dan stroom, komt het zand komt langzaam weer terug. Dat idee heb ik nog niet, maar oké. Okay, nee, uh, ja, allemaal... maar ja, dat zijn, uh, zijn allemaal... Ja, dus, het, zien, zien zij dat dan niet? De, de waterschappen en, en uh, Rijnland? Nee, je moet het zo of zien. Laat ze dat maar gaan. Nee, nee, nee, zo zit het niet. Uh, het is analoog eigenlijk aan het stikstof gebeuren. Oogschijnlijk heeft dat niks met elkaar ma te maken... Hmm. ...maar hmm. de gedachtegang die er is...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 Allemaal klein. Z Z Z teams, je hè? nog met die 20-30 uh, categorie, moet je die nog hebben? Ja, heel veel Graag Alle Alle zandwoordens die uh, <laughs> bij de Wurf willen kunnen zich aanmelden. Ja, we bij, hebben nou tenminste weer bij een, Veldhuis, twee mannen. Hitz, bij ja, twee mannen erbij. Nou, daar zijn we zo blij mee. Jeroen Zwart, nou, dat is natuurlijk een mooie middenmotor. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook Arie Paap, ook een voor. Ja, en dat is natuurlijk.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 De kerstvakantie zijn we dan vrij en dan, dan nog acht weken tot de uitvoering. En wie speel jij in de uitvoering? Dat zeg ik niet. <laughs> Dat is een verrassing. <laughs> nou, daar komen we dan voorzellig achter. Maar, gaan we jou nou ja, met een, uh, als jong meisje met een rokje aan zien? Of, uh? Nou, wel als een meisje met een rokje aan, maar niet maar je, als jong maar, meisje. Als een oude, nee, maar je als dus oude tante in Amerika. Ook niet. <laughs> je hebt een, een, een jonge versie. Een jonge versie van nee, nee, nee, ik speel gewoon mijn eigen leeftijd. Maar in het begin speelt het zich af ja. als iedereen jong is. Maar is er ja, dan... maar ik ben niet de jonge generatie. Ja, maar je, uh, uh, Lekker. Je, je, je zegt, het begint met een, uh, een, een jong, jong gezin. Het eerste bedrijf begint met een jong gezin. Ja, dat Die, wil, dus die gaan, willen eruit. Die gaan emigreren. Ja, ja. Dan krijg je dus een stukje dus waar wordt ze, wel ze wel wonen. Ouder.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 Nee, laat een ander dat maar doen. Nou, maar je hebt nu gevonden... Ik heb genoeg uh, bij... Uh, nou, jij nou ja, bent ook al in de schrijf, dus... Uh, ja. ja, fonetisch, hè? Nou ja, dat is niet... Ik schrijf het in fonetisch uh, uh, en in het dialect schrijf ik de toneelstukken. Dus dat ze weten hoe ze dit moeten uitspreken. Ik let er ook zoveel mogelijk op met de repetities, want het wil me wel eens gaan verflauwen. Ja, je moet daar wel uh, uh, op zitten, omdat het heel makkelijk uh, teruggaat naar Nederlands. Ja, ja.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 Waar je misschien in de toekomst mee aan de gang gaat? Of? Het gaat erom. Het moet wel allemaal vroeger gebeurd zijn. Ja. Alles ja. wat we speelden is vroeger gebeurd. Je komt ook met dingen, met garneplefpellen. Mm -hmm. ja, en en het is allemaal zandvoort. En dat is natuurlijk en jullie limiet. Juist... We zijn geen toneelvereniging die een nee, willekeurig bijspel kunnen doen. Nee, we zijn een volkorenvereniging. Ja, vereniging. Ja, dus dat moet natuurlijk wel kloppen. Dus en als Zij het niet klopt, dan word je meteen terecht geweest. Ja, de ja, de ja. ja ze hebben het in de gaten hoor. in de zaal, Ja, ik heb één keer met een naaimachine. moest ik... Naar, haar, haar kleindochter heeft het ook een keer gedaan. En moest ik uh, pom doen, ja pom. Ik, moest, ik was aan het naaien met de naaimachine. Ik was druk, zat ik bezig. Als jong meisje was ik bezig. bezig, bezig. En uh, nou ja, het hele toneelstuk gaat verder. Na nou afloop zegt er een mevrouw tegen mijn ants Als je nog eens een keer aan het naaien bent, zorg dan dat er wel een klontje Een, een, een klosje, een klosje aan zit. Ze ja. zegt, want je was zo druk bezig. Ze zegt: Maar er zat geen klosje gaden in. Ja, ja. ja. ja letten, dank u wel. O, ja, ze letten op. Ja, zo hoor. zie je toch dat men. Uh, ja, men slept.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 nou, Ach, uur kwart het over, het kwart over. Ja. <laughs> kant, ja, dat En dan, ik, dan, heb zonnige, dan heb je toch zorgen dat je genoeg loodjes hebt. En je te verkopen? Ja, loten want, verkopen. want daar hebben we altijd... Ja, ze hebben natuurlijk jaren die poppen gedaan. Hè? Dat ja, is maar ook helaas, zo. de poppen zijn op. Er zijn geen poppen meer. Dan kan je er ook niet aankomen dan? Nee. Want ik, nee, nee. Ik, ik miste dat van die ja, poppen. Ik, ik ja, ik kan allemaal poppen krijgen, maar dat zijn allemaal van die babypoppen. Nou, die kan ik nee, niet als volwassen vrouwtje aankleden. Uh, nee, nee nee, dat, nee, nee, Je uh, moet echt gaat. een volwassen vrouw poppen hebben. Ja, ze hebben natuurlijk een heleboel werk eraan, hè? Vreemd dat je dat niet meer kan krijgen. Dan. Nee. Maar je hebt inderdaad heel veel werk. Heel veel werk, ja. Maar goed, om um, acht uur uh, kwart over nou, acht een is het beginnetje. We een heel mooie vervanging, hè? Een heel mooi schilderij ja. door Marjon uh, uh, Steegpoelman. Ja, wat hetzelfde schilderij voor? Ja, mooi met een uh, bomschuitje erop. Dat hebben ze zelf gemaakt. En uh, ja, ja. dan zegt ze weer, Hans, oh, ik heb er eentje klaar. Wil je er even voor de verloding? Nou, graag. Ja, graag. Dus sinds een paar jaar doet ze dat toch belangeloos en dat is wel fijn als je dat hebt. Maar ja, veel, veel zandvoorters wil je dat hebben. Dus uh, de ja. lotterverkoop zal uh, zal. Altijd. Staken. Ja, maar ja, je hebt het. Is toch die van al tevoren ja. of is die in de pauze? De hele tijd door. Vanaf, vanaf dat je binnenkomt. Als dus je binnenkomt kan je kopen uh... En pauze komen ze ook nog wel eventjes langs als je dat. Komt langs, en daarna bal. Ja, walna. Dus alles uh, aan de kant en dat dan dat wordt er moet. weer gedanst. Ja, maar dat is dat, dat doen we al vanaf de steden, dat al. Dus dat was altijd gebruikelijk. En dat vinden de mensen. Maar dat hoort leuk. ook bij die avond. Ja.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 wordt Loodjes zijn te koop voor het mooie schilderij. Uh, en andere, en andere, ik, andere prijzen. Ja, we hebben ja, nog een... hele mooie tekeningen van mevrouw Marie Molenaar. Oké. Okay. Weet je wel, die uh, lijstjes met uh, kleine zand, ja, met kleine Dat zijn ook mooie dingen. We ja. wensen jullie heel veel plezier en succes bij het spelen van de Landverhuizer. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Johan. Dankjewel. dankjewel. Ja. In a western town, in a western town, a town world The eastern boys and western girls